Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik het hebben over wat het betekent om een hoer te zijn. Het zal je maar gezegd worden: wat ben jij een hoer? Oh, het grandioze compliment. Ooit wilde een wildvreemde jongen een sigaretje bij me bieten. Ja, en wat krijg ik ervoor terug? Vraag ik uitdagend. Meteen kust hij me vluchtig op mijn mond en fluistert in mijn oor. Hoer? Als muziek in mijn oren klonk het. Wauw! Hij noemde me een hoer. Zo'n leuke, lekkere jongen bovendien. Laat ik dat ook niet onder tafel vegen. Andersom werkt het vaak ook zo. Iemand anders hoer noemen is in de homozyn vaak een teken van bewondering en genegenheid. Het komt er in feite op neer dat je de aantrekkelijkheid en de uitdagendheid van de ander opmerkt en vaak is dat precies wat iemand wil horen, soms zelfs nodig heeft. Om nog maar te zwijgen van mensen die van zichzelf zeggen dat ze zo lekker hoerig zijn opdat het niemand zal ontgaan. Het gebruiken van dit woord is soms toch een beetje spelen met vuur. De context is cruciaal en allesbepalend. Ik heb mezelf bijvoorbeeld best wel eens verteeld bij het al te makkelijk over mijn lippen laten vloeien van dit woord. Ja, het bekt zo lekker hè? In je enthousiasme laat je je wel eens meeslepen. Ik een hoer? Hoe kun je dat denken? Waar zie je me in hemelsnaam vooraan? Sorry is dan snel gezegd, maar vaak vooral als je iemand net hebt ontmoet, is het een doodsteek. Ook moet je uitkijken bij hetero's. Een tijdje geleden stond ik met vrienden af te wegen of we al dan niet een bepaalde homotent zouden betreden. Ik vroeg aan de deurman wat er precies gaande was. Een feest, zei hij, met DJ... Oh, DJ... Dat was toch dat lekkere ding met die glinsterende ogen en dat fijne lijf, die altijd zo elegant en sensueel danste. Voor ik er erg in had, flapte ik eruit, oh, die hoer, waarop de barman me te verstaan gaf dat ik de toegang wel op mijn buik kon schrijven. Ai! Zelf verbaast het woord me gek genoeg het meest als het juist wel letterlijk wordt bedoeld. Het overkomt me heel af en toe nog wel eens als ik uitga op een plaats waar ik normaal zelden kom. Neemt iemand me argwanend op en informeert dan wat bars wat ik daar eigenlijk in mijn schild voer. Ik ben hier voor de afwisseling, zeg ik dan, voor wat drank en gezelligheid. Nee, nee, jij bent een boer, ik zie het aan je. Jij bent een boer. Grapjes of scherpe opmerkingen worden dan bepaald niet meer gewaardeerd. Hun oordeel is klaar. Zeggen dat ik weliswaar een hoer ben, maar toch nog geen prostituee, zou het alleen maar moeilijker maken. Terwijl het in mijn definitie wel degelijk waar is. Yes, I'm a hoer, but I ain't no hooker, baby. Oké? Okay. Mm -hmm.